Middernacht, het is nu vrijdag 28 juni. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De eurotop in Brussel hebben de regeringsleiders besloten om zo'n 120 miljard te steken in het stimuleren van de economische groei en het scheppen van banen. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie door EU-president Van Rompuy. Het bedrag wordt onder meer uitgegeven via Europese structuurfondsen en de Europese investeringsbank EIB. Vooral de nieuwe Franse president Hollande had daarop aangedrongen... omdat hij bang is dat zonder deze maatregelen... de economische crisis alleen nog maar erger wordt. Het Canadese bedrijf Research In Motion, de maker van de BlackBerry... ontslaat 5000 werknemers. Aanleiding zijn de slechte cijfers van het afgelopen kwartaal. Het bedrijf leed 518 miljoen dollar verlies... terwijl het in hetzelfde kwartaal vorig jaar nog 695 miljoen dollar winst maakte.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 Italië heeft zich geplaatst voor de finale van het Europees kampioenschap voetbal. In de halve finale in Warschau versloeg de Italianen Duitsland met 2-1. Balotelli maakte de doelpunten voor Italië. Ötzil benutte nog een penalty voor Duitsland. Italië speelt zondagavond in Kiev tegen Spanje... dat gisteren Portugal versloeg na penalties.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom bij het Huis van de Maan. Het is, het is weer spannend in de politiek. Er gebeurt van alles. De, de, de kieslijsten moeten samengesteld worden. En bij sommige partijen gaat dat met, met aardig wat verbaal geweld gepaard. Zo langzamerhand. In ieder geval... Er is zoveel reuring over dat het uh, ja, anders is dan vorig jaar. Kun je wel zeggen. Carola Schouten is mijn gast vannacht. Carola Schouten is uh, Kamerlid voor de ChristenUnie. En uh, zaterdag hebben jullie een congres. Dat klopt. Een van de velen, we zaten het even heel snel te zoeken. Maar uh, GroenLinks heeft een congres zaterdag. Uh, jullie hebben dat, ChristenUnie. Uh, CDA heeft dat, Partij van de Arbeid heeft dat. Ik denk D66 ook, maar kan het niet zo snel vinden. Dankzij hun lekker doorzichtige site. Of ik kijk verkeerd toe? Dat kan toch <laughs> wel Dat kan ook. Um, maar ook bij jullie wordt het spannend. Dus ook daar, bij jullie is er gedoe en getrek over de lijst. Ja, gedoe en getrek, dat klinkt heel negatief meteen. Maar uh, dat klopt inderdaad. Dat er uh, uh, mensen zijn die nu niet op de kandidatenlijst staan. En waarvan uh, mensen uit het land... Uit de, van de afdelingen, graag willen dat die er wel weer op komen. Cynthia Ortega is uh, niet blij, toch? Zij is uh, een van degenen die niet op de lijst is terechtgekomen. En uh, er zijn nu mensen bezig inderdaad om haar wel weer op de kandidatenlijst te krijgen. inderdaad. En zij was zelf ook beschikbaar, dus ja. Nou ja, daar is wat gedoe over. Uh, het leek er in eerste instantie op dat zij uh, zichzelf teruggetrokken had... omdat ze te laag stond. Uh, dat heeft ze zelf nu weer ontkend. Uh, ze heeft nu gezegd van nee, dat klopt helemaal niet. Ik, was, uh, ik wilde wel... Ja, ik begreep ook dat er nu wat verwarring was inderdaad, over een brief die zij had verstuurd naar het uh, bestuur. En dat het bestuur daaruit had opgemaakt dat zij niet voor een lagere plaats dan plaats 8 wilde. Ja, ik weet niet precies hoe dat gegaan is. Dat is tussen het bestuur en, en haar gegaan. Daar, ben, daar heb ik niet bij gezeten. Maar het is wel een feit inderdaad dat er nu uh, mensen bezig zijn. En dat is een goed recht om te kijken of zij nog op, een, op de kandidatenlijst kunnen komen. Maar uh, ja, is, ik weet zelf wat het is om in zo'n situatie ook te zitten. Ik heb vorige keer in 2010 ook meegemaakt... dat ik eerst op een op het oog verkiesbare plaats stond. En ik ben toen ook lager gekomen op de lijst weer. En pas in de Tweede Kamer gekomen toen André Rauwvoet wegging. Dus ja, je weet ook als je in dit vak gaat... dat die onzekerheid er altijd wel in zit. En ja. Dat, ja. Maar is het niet extra zuur voor een Kamerlid dat zichzelf bewezen heeft... die ook een uh, herkenbare achterban heeft? Uh, in dit geval Dan Telen voor een deel. Um, dat het dan wel extra zuur is dat het zo gaat. Ja, nogmaals, ik ben niet bij die afweging geweest... die het bestuur heeft gemaakt. Dus dat is voor mij een beetje lastig inschat hoe dat gegaan is. Nou ja, de varing maar... is wel raar. Het Nederlands Dagblad heeft daar morgen een artikel over... Ze waren zo aardig om dat even vast aan ons beschikbaar te stellen. Um, ze ontkent dus dat ze zichzelf teruggetrokken heeft van de kandidatenlijst. Het is pertinent niet waar dat ik, lager op de, uh, dat ik niet lager op de kandidatenlijst wilde staan, zegt ze. Dus er is een misverstand geweest tussen partijbestuur en haar. Maar hoe, hoe, hoe, hoe kan, praat u er onderling over? Nou, nee, natuurlijk hebben we er wel over dat zij niet op de lijst staat. Dat hebben we met haar hebben we er ook over. Het is niet zo dat we daar met. met uh, ja, dat is echt wel iets wat ons natuurlijk ook raakt. Het is een gewaardeerd collega, inderdaad, die ook. Ja, zeker dingen ook bewezen heeft, inderdaad zich erg heeft ingezet... voor de zogenaamde Besseilanden, Bonaire, sint Eustatius en Saba. En uh, daar doet ze heel veel goed werk en daar is ook nog heel veel werk aan de winkel en Dat wil zij graag afmaken, dat begrijp ik. Is er solidariteit tussen Kamerleden onderling op, op zulke momenten? Of is ja, dat absoluut. We toch een beetje ieder voor zich, god van ons allen? Nee, nee, nee, wij hebben ook wel echt met elkaar bij elkaar gezeten inderdaad. Toen uh, bekend was inderdaad welke plekken anderen, iedereen kreeg... en wat dat voor iedereen betekende. Esme Wiegman had natuurlijk eerder ook al aangegeven... dat ze niet meer beschikbaar was voor de lijst. Uh, nou, dat soort zaken, dat bespreek je absoluut met elkaar. Hij op 1, dat is geen verrassing. Um, Joël Voorde wind op 2, ook niet echt een verrassing denk ik. Uh, maar dan 3, uh, Carola Schouten. Is dat wel een verrassing? <laughs> nou ja, je zit pas een jaar in de kamer. Ja, dus dat klopt. ja, een verrassing. Ja, nee, ik was zelf ook erg blij met mijn plek. En uh, het is heel snel gegaan. En als, als ik gewoon nu terugkijk, inderdaad, wat er in een jaar tijd is gebeurd, dan is dat ongelooflijk veel. Wat is er in een jaar gebeurd? Nou, dat ik dus in, vanaf het moment dat ik in de kamer ben gekomen, dat was uh, 18 mei, de dag nadat André Rauw uit de politiek is gegaan, 2011. Dus uh, en als je dan ziet wat er nu in de tussentijd allemaal is gebeurd, en uh, dat je nu alweer verkiezingen hebt. Ik bedoel, dat is had niemand ook voorzien. Neem even over jou. Want jij bent vorig jaar ben je verkozen tot politiek talent. Um, en wie kiest dat trouwens? Is dat de dat is de parlementaire pers? pers, ja, in Den Haag. Wat hebben zij in jou herkend of erkend dat jouw politiek talent maakte? <laughs> ja, dat, dat, dat staat in het zure geloof ik. Maar als ik dat een beetje kan samenvatten. Oh, dat was een zure maar. <laughs> oh nee, juryrapport. rapport, <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee. Als ik dat, ja, wat met name was opgevallen was, waren de debatten over de meer de financiële onderwerpen. Ik ben inderdaad de financieel woordvoerder van de fractie. Op dat moment was, ja, en dat speelt nog steeds, de eurocrisis, pensioendossiers, dat soort zaken. En uh, nou ja, men vond dat het, uh, dat, dat kennelijk heel goed ging. Uh, ja, maar zo gewoon is het allemaal niet. <laughs> het klinkt heel gewoon zo van, nou ja, ze vonden het wel leuk geloof ik. Maar ik bedoel, de meeste Kamerleden doen er jaren over om de mores van de Kamer uh, te beheersen. Nou was jij, uh, nou was jij medewerker, beleidsmedewerker ja, uh, van de fractie. Dus je kende wel uh, de, de klappen van z'n Maar je bent hartstikke jong. <laughs> ik ben 34. Um, nee, maar het scheelt dus inderdaad, wat, wat u net al aangaf, wel heel veel of je al ongeveer weet hoe het werkt in Den Haag. En ik werk inderdaad al zo'n vijf en half jaar voor de fractie. En vooral bij een kleine fractie houdt het ook in dat je echt wel nauw betrokken bent ook bij het werk van de Kamerleden. Uh, je, je doet ook veel overleggen, je, je, je bent nauw betrokken bij de voorbereiding van debatten, ook van moties, amendementen, echt dat... Het handwerk van de Kamer. En dat scheelt dan een heleboel als je dan zelf ook de arena in gaat stappen. Dus, ja. dat, dus ah. dat heeft wel meegespeeld. Dat... Maar je kent dan zeg maar, een beetje de staatsrechtelijke systematiek. Ja. Uh, hoe dingen gaan, wat er wel kan en wat er niet kan. Maar dat is nog iets anders dan dat je uh, ook, ook kunt debatteren. En dat je vooral, en dat is natuurlijk de grote truc uh, in, in, uh, in, in het vak van de politicus... is het overtuigen van anderen. Ja, ja, dat, dat uh, kun je. Natuurlijk uh, heb je wel gevoel ervoor. Of, dat je daar, uh, nou, of je dat leuk vindt, dat is sowieso ook al wel iets. Ik denk dat je vooral in het politieke werk. Uh, dat, dat je dat ook moet liggen, dat je dat leuk vindt. Nou, dat, dat voel je wel aan, of dat lukt of niet. Um, Wat is er leuk aan? Nou, het is in ieder geval. Um, ik, ik geniet van een mooi debat. Van dat we echt met elkaar fundamenteel van, uh, over standpunten kunnen discussiëren. Over verschillende zinswijzen die je hebt. Ook vaak vanuit verschillende opvattingen, verschillende achtergronden. En uh, juist die diversiteit zie je heel erg terug in, in Den Haag. In, uh, op het Binnenhof. En uh, als dat een goed debat is, waarin je misschien elkaar niet kunt overtuigen, maar je wel uh, begrip, of in ieder geval uh, kunt snappen, hoe je met elkaar die gedachten uitwisselt, dat vind ik wel heel waardevol. Ja, en het, uh, en het geef mooiste. Wat voorbeeld van, van een goed debat? Nou, dat, uh, een, een goed debat, dat zit hem. Ja, dat kan ook op, op hele technische debatten zitten. Maar gewoon ook vaak wel over meer de, de, de... Ik zit natuurlijk vaak aan de technische kant... omdat je vaak meer de, de financiële debatten hebt. Maar uh, bepaalde visies die je hebt op uh, bijvoorbeeld bezuinigingen... wat je moet doen, dat is nu heel actueel. Wij, wij hebben ook uh, natuurlijk met het begrotingsakkoord uh, meegedaan. En of je dan bijvoorbeeld nu al... Uh, zorgt dat de begroting op orde komt, omdat je zegt dat moet later gebeuren. Daar zit ook al een hele visie achterop... hoe je kijkt wat de rol van de overheid is. Uh, of dat je vindt dat uh, de, de samenleving nu ook meer zaken op moet gaan pakken. Dat zijn hele actuele discussies. Ja, zeker, en heel interessant ook. Daar gaan we het absoluut over hebben, uh, de rol overheid burger. vind ik inderdaad een hele leuke. Maar even over, over uh, uh, uh, uh, jouw motivatie uh, voor het vak, wat het bijzonder maakt. Uh, en hoor ik je zeggen, uh, een, uh, een mooi debat... Uh, dat, dat, is, dat, dat is een ding. Dat vind, dat, maar waar voldoet dat dan aan? Want uiteindelijk gaat het er dan om uh, dat er uiteindelijk consensus ontstaat? Nou ja, even kijken. uiteindelijk is het het mooiste als je zelf in een debat zit... en je kunt anderen overtuigen van iets wat je zelf erg belangrijk vindt... en dat je daar een meerderheid voor krijgt. En hoe en, vaak lukt dat? Uh, nou, dat is in een, in een oppositierol is dat best wel hard werken. Uh, je, je hebt natuurlijk vaak te maken, vooral het eerste jaar was dat met een, met een coalitie die al vaak dingen dichtgetimmerd heeft. En uh, dan kun je dus praten als brugman soms... maar dan krijg je niet dingen voor elkaar... omdat er gewoon al afspraken zijn gemaakt. Ja. Ja, dat is soms wel lastig... want ik merk wel zelf dat ik graag resultaat boek... en dat ik ook echt dingen voor elkaar krijg. Maar nou, als je naar bijvoorbeeld uh, uh, Denemarken kijkt... daar heeft jarenlang een minderheidskabinet ge, uh, gefunctioneerd... zoals we eigenlijk ook in, uh, gehad hebben in de afgelopen periode. Met die verstanden dat er nog een gedoogakkoord achter lag met de PVV. Maar... Je kunt ook zeggen, zo'n minderheidskabinet is eigenlijk, eigenlijk het beste wat je kan overkomen als een land. Want die coalitieregering, die timmerde juist dat, dat hele regeerakkoord dicht voor vier jaar. Ja, en maar, de oppositie staat erbuiten. Ja, maar al merkte je ook bij, bij dit, uh, of dit vorige kabinet, laten we het zo zeggen, het minderheidskabinet, dat daar juist met de gedoogpartner wel heel veel afspraken waren gemaakt. Dus uh, met name ook op, op, uh, op, op alle punten die financieel... Impact hadden. Ja. Daar waren afspraken over gemaakt. Dus maar dan, het eigenlijk gewoon helemaal geen minderheidskabinet het was, maar gewoon een kabinet zonder regering. Op een aantal onderdelen hadden ze inderdaad uh, gezegd: van BVV, daar, hebben we, daar hebben jullie je handen vrij. Maar uh, op alle meeste grote onderwerpen waren ze ook, hadden ze ook heel veel afspraken gemaakt. Dus in die zin was Anders geformuleerd, dat... is een minderheidskabinet... gewoon eigenlijk niet het beste wat je kan overkomen als oppositiepartij? Nou, ik geloof nou niet dat het de afgelopen jaren heeft uh, aangetoond... dat het nou het beste is wat Nederland kon overkomen. Ik denk dat dat veel belangrijker is. Nou ja, de... ik, ik, sorry dat je in de reden van... Ik, ik vraag het, omdat je een minderheidskabinet altijd op zoek moet naar een meerderheid op dossiers. Dat is heel democratisch. Ja, maar je ziet ook dat uh, mensen of dat heel veel... Partijen, en dat snap ik ook wel, die zeggen wel van... ik ga niet op het ene punt wel steunen... als we op het andere punt keihard de wind van voren krijgen... op het moment dat het een keertje uh, de meerderheid weer niet uitkomt. Dus het feit dat er coalities gevormd worden, uh, dat snap ik. Um, het is denk ik wel van hoeveel ruimte laat je... ook nog binnen coalitieverband nog wel op onderwerp om te kijken... Uh, hoe eigen partijen nog aan hun ja, eigen idealen kunnen voldoen. En dat is altijd een, een, een zoeken naar een evenwicht. En dat is soms ook een heel wankel evenwicht. Maar ik denk niet dat uh, een minderheidskabinet... per definitie het beter zou doen. Ik denk dat het soms juist een heel vertragend effect zou kunnen hebben. Omdat partijen altijd ook weer wat... Uh, ja, voor wat hoort wat. Als, als ik mijn stem voor iets geef, dan wil ik er ook wel weer iets voor terug. Wat het proces heel erg weer kan gaan verstoren. Ja. Maar goed, hoe, hoe wankeler een situatie is uh, voor, voor een zittend kabinet... hoe hoger de kans is dat, dat zo'n coalitie denkt... hé, hey, wacht even, we gaan met de ChristenUnie zaken doen, toch? Ja, nou ja, ze kunnen natuurlijk ook sowieso met ons zaken doen in een coalitie... als ze dat zouden willen. Maar goed, het, uh, het klopt dat je op onderdelen dan uh, wel weer in beeld komt... Op het moment dat, een, een, ja, dat er geen meerderheid is met de, de, nou ja, de, de normale partner, de, de normale gedoogpartner. Maar, um, maar nogmaals, het is ook niet zo dat, dat dan altijd um, ja, dat je dan een veel optimalere situatie krijgt. Waar staat de ChristenUnie op dit moment? In de politieke uh, links-rechtswijzer? Uh, uh, als ik gewoon vanuit mezelf spreek, dan denk ik dat wij echt wel uh, erg in het midden zitten. Als ik nu zie, zie naar de twee. Kampen die ontstaan, dat zijn zeg maar gemakshalve het kamp Rutte en het kamp Roemer. En kamp Rutte is veel meer van. Uh, ja, de, de overheid trekt zich helemaal terug, en uh, samenleving, uh, u moet alles maar zelf oppakken. Uh, ook veel verwachten van de markt. Aan de andere kant Roemer, die zegt van. Nou ja, de overheid moet juist uh, overal instappen en uh, moet heel veel initiatief naar zich toe trekken. Ik denk dat de christenunie dan juist echt daar precies tussenin zit en zegt van, uh, de samenleving heeft een eigen rol... en die rol die moet je daar ook zeker laten. Moet je als overheid allemaal niet naar je toe gaan trekken... want dat kan ook heel veel negatieve effecten hebben. Dat, een, ja, dat mensen dus dingen die ze vanzelf wel oppakten... dat nu... Zeggen van ja, dat doet de overheid voor mij. Geef eens een voorbeeld. Nou, ik denk dat. Um, als je bijvoorbeeld kijkt in, in de zorg, denk ik wel dat er heel veel zaken zijn. Um, waar mensen in eerste instantie ook wel zelf. vorm gaven aan, aan het omzien naar elkaar. Aan ook uh, het hulp aan elkaar, bijvoorbeeld. Um, er is nu heel veel ja, geformaliseerd, laten we het zo zeggen. Um, nou ja, dan ontstaat er een situatie dat als je dan bijvoorbeeld, met, ja, het komt te zitten met ontzettend stijgende zorgkosten. Daar hebben we nu mee te maken. En dat je zegt, van, ja, we moeten eigenlijk weer terug naar een balans... dat mensen ook omzien naar elkaar, zelf ook ja, voor elkaar een deel kunnen zorgen waar mogelijk. Um, dat dat opeens helemaal in de knel is gekomen. En, um, dus je zit altijd te zoeken naar dat evenwicht. En wij zeggen dus niet van per definitie alles door de overheid... Um, maar tegelijkertijd heeft de overheid wel een taak voor de, voor de mensen die zwak zijn en uh, heel moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen. Ik heb, ik heb het idee, maar uh, ik ben heel benieuwd of jij dat deelt, dat er zolang zolangs maar twee groepen Nederlanders, twee groepen burgers zijn ontstaan. Namelijk één groep die vindt dat de overheid er is voor hun levensgeluk, een noodzakelijke uh -huh. voorwaarde. En een groep is die uh, eigenlijk uh, zichzelf wel redt, alleen vindt dat de overheid hoogstens marginaal van belang is voor ja. hun levensgeluk. Dat is mijn gevoel heel sterk. Dat namelijk dat die eerste groep boos is op de overheid omdat ze vinden dat de overheid te weinig doet uh -huh. en de tweede groep die zelfredzaam is in grote lijnen boos is omdat de overheid uh, te veel remt. Ja. Herken je dat beeld? Nou, dat is het beeld wat ik net probeerde te schetsen inderdaad die twee uitersten en ik denk dat het geen zin heeft om in die twee uitersten te gaan zitten. Ik denk dat je juist heel erg moet kijken van uh, de overheid. Uh, is meer dan alleen maar uh, uh, wat kaders uitzetten... En, en wat hoofdlijnen aangeven. En ja, voor de rest zoekt het maar uit. Het, het verklaart wel veel als je op deze manier... Uh, um, blijkbaar zijn we het daarover eens... <laughs> op deze manier dus kijkt naar de politiek. Want die groep die uh, de overheid als een noodzakelijke voorwaarde ziet... Uh, die zijn heel erg gevoelig voor de populisten. Dat zijn grote lijn ook de groepen... die, die vinden dat de overheid elke keer weer het af laat weten. Mm -hmm. Ik weet niet of dat per definitie is voor de populisten. Um, maar het zijn twee verschillende visies inderdaad... Die, die nu heel erg sterk gepolariseerd worden eigenlijk ook. Um, Waar ook in de verkiezingen nu lijkt... dat het heel erg om die twee extremen gaat. Um, waarin wij geloven dat je juist... Uh, veel meer ook uh, de balans daarin moet zoeken. Dus helemaal niet in die twee uitersten moet gaan zitten. Maar benoem gewoon eerlijk van wat, uh, wat verwachten wij dat de samenleving ook zelf kan oppakken. Uh, misschien moet je als overheid daar ook een stukje in faciliteren dat dat weer ja. gaat gebeuren. Maar tegelijkertijd. Niet luxe zichzelf terugtrekken, maar uh, kijken waar, kan, waar de, de, de kan de samenleving het, het zelf oplossen. Doe het vooral en de overheid faciliteren. Ja, en aan de andere kant ook uh, zeggen van eerlijk benoemen van bepaalde groepen. die moet je gewoon uh, als overheid ook beschermen. Ik wil toch even. Even in die lijn even met jou doorpraten. Want als dat inderdaad de zeg maar analyse is van, van wat er in grote lijnen nu gebeurt... In, dat zou ook verklaren waarom mensen zo makkelijk um, van partij veranderen op dit moment. Want de, de, als je kijkt naar de afgelopen 10, 15 jaar... Um, de, dan is die weer de grootste. Daar lijkt geen logica in te zitten. Maar als je het zo bekijkt, dan is het helemaal niet zo raar. Ja, je ziet denk ik wel inderdaad de, twee, uh, de, de, de tweedeling inderdaad in de groep die, die veel van de overheid verwacht en de groep die juist helemaal niets van de overheid verwacht. Dat dat wel een beetje binnen hetzelfde spectrum blijft bewegen, dat geloof ik wel. Maar inderdaad wel die twee flanken die nu heel erg sterk daarin zijn opgekomen. En uh, dan, is het, dan lijkt het inderdaad... Uh, soms onlogisch welke bewegingen er worden gemaakt. Maar als je het vanuit dat perspectief bekijkt, kun je dat nog wel voor een deel verklaren? Het nou ja, interessant is dat een tijdje geleden heeft de, de uh, Universiteit van Amsterdam heeft het een-vandaag uh, verkiezingspanel geanalyseerd. En die kwamen erachter dat, dat is een grote groep mensen inmiddels, um, dat de standpunten van mensen eigenlijk redelijk co co co co consistent zijn over de tijd gemeten. Dus uh -huh. ze veranderen niet zozeer uh, van standpunt, alleen ze kiezen een partij erbij. Uh, aan de hand van datgene wat ze op dat moment belangrijk vinden. De ja. Economie, politiek, veiligheid, dat soort dingen. Ja, ja. Nee, Je ziet nu heel erg sterk dus dat het ook een, een economisch verhaal uh, is geworden. Dat is natuurlijk logisch, want je zit in een tijd... waarin het economisch toch wel wat moeilijker gaat worden. Um, en dan gaan mensen inderdaad kijken van welke partij past dan veel meer bij mijn visie op wat, ja, wat er moet gebeuren met het land... en voor welke groepen er opgekomen moet worden. En um, dat is nu een centraal thema. Ik denk dat het in eerdere verkiezingen iets, toch iets meer bijvoorbeeld inderdaad over veiligheid ging. Uh, islam was toen natuurlijk ook nog veel meer een onderwerp. Maar wat zegt dat over de, de, de zeggenskracht van de politieke ideologieën... die eronder onder de, de, de gedachte, het gedachtegoed van de politieke partijen? Nou ja, de meeste politieke ideologieën zijn breder dan één issue... Alleen het gebeurt natuurlijk wel dat op een bepaald moment... als er een bepaald issue heel groot is, dat dat veel meer de aandacht krijgt. En um, ik zou wel graag willen dat we het ook breder kunnen trekken. Wij zullen ook de verkiezingen ingaan met uh, aan de ene kant... Een, ja, ook de economische visie, zeg maar maar ook tegelijkertijd wel meer de maatschappijvisie. Van vrede, over ja. veiligheid, recht gerechtigheid, opkomen voor de zwakken. Dat soort thema's hoort daar absoluut ook bij. Dus het is breder dan alleen maar die economische agenda... Eens, uh, begrijpelijk. Uh, maar zijn, zijn de politieke ideologie ook niet gewoon voor een deel uh, verouderd? Moet, oh, even even, even uitspellen. Socialisme gelooft in een tweedeling tussen de uh, um, haves en de have-nots, zal uh -huh. ik maar zeggen. Nou, dat, je kunt veel zeggen van onze maatschappij, maar het is echt veel complexer dan dat geworden. Uh -huh. Het liberalisme is vastgelopen in het extreme marktkapitalisme. Uh -huh. uh, en de christendemocratie, daar zul je het wel heel erg mee oneens zijn, maar <laughs> ik zeg het toch. Is uh, door de ontkerkelijking ook, uh, ook ernstig aan het eind van zijn leeftijd. Ik zou niet willen zeggen dat ze aan het eind van de leeftijd zijn... maar ik, ik zie wel dat daar nu heel veel druk op komt te staan. Ja, absoluut. Ik bedoel, dat valt ook niet te ontkennen. Als ik aan de andere kant ook dat bijvoorbeeld uh, de christenen op dit moment uh, ja, gaan wij uh, niet heel slecht bij, bij uh, peilingen voor wat ze waard zijn. Maar uh, op dit moment uh, gaat dat voor ons niet verkeerd. Dus het is ook niet zo dat het compleet helemaal weg is. Alleen daar vinden wel veel meer verschuivingen plaats. En um, juist de christendemocratie heeft zich heel vaak in het, in het politieke midden ge, gemanifesteerd. En ik denk dat daar ook een deel van het punt zit, dat mensen nu veel meer een soort uitgesproken opvatting hebben over inderdaad ja de linkerzijde of de rechterzijde. Nou ja, of misschien bestaat links en rechts niet meer eigenlijk. In de hoofden van de kiezers althans. Um, nou, wel in de in de tweedeling denk ik van uh, rol van de overheid, wat verwacht je van de overheid. En uh, waarin wil je juist dat die overheid helemaal niet komt. Prachtig, dat vind ik een hele mooie van je. Um, maar de politieke partijen zijn niet langs dat soort lijnen georganiseerd. Je ziet dat nu wel bovendrijven. Je ziet dat inderdaad de partijen die, die vinden dat de overheid te weinig doet... dat die nu enorm groeien. Uh -huh. um, uh, en je ziet ook een partij als D66... die vindt uh, uh, uh, van nee, je moet, het heel, je moet het heel anders. Je moet andere relatie met Europa doen... die veel meer vanuit de zelfdenkendheid uh -huh. uitgaan. Die zie je ook groeien. Ja. Uh, maar dat hele midden... Het uh, traditionele midden, dus eigenlijk alles wat traditioneel links of rechts is, dat verdwijnt eigenlijk een beetje. Dat... Ja, maar dat, ja, nogmaals, dat is ook denk ik het, het, het, het momentum op dit moment ook, van uh, mensen willen heel uitgesproken ideeën op die, op die twee punten hebben, van waar staat de overheid nog wel voor en waar niet voor. En ik denk op het moment dat je daar dus zegt van uh, het, het is niet zwart-wit, maar het zit er veel meer in de balans die je daarin zoekt. Ja, dat dat misschien op dit moment veel minder duidelijk is voor kiezen kiezen. Wat betekent dat dan precies? En daar ligt ook gewoon een taak voor de politiek. Om dat veel beter dan uit te leggen en ook wat je daarmee bedoelt. Maar wordt het ook niet tijd even los van de ChristenUnie... voor een ander politiek gedachtegoed? Gewoon als een nieuwe partij? Iedereen staat natuurlijk altijd vrij om zijn eigen partij op te richten... maar ik voel mezelf wel thuis bij het gedachtegoed van de ChristenUnie. Juist omdat het niet in die extremen zit. Juist omdat het wel ook gelooft in de kracht van de samenleving. Um, maar ook, um, ook wel de partij is van de hoop, wat wij altijd zeggen. Ik bedoel, het is nu een tijd waarin je heel veel pessimistische geluiden hoort. En dat is heel logisch. Maar juist ook vanuit ons geloof dat wij zeggen... van, maar ja, er is een, ook een toekomst. En dat we vanuit die houding ook die toekomst tegemoet mogen treden. En dat vind ik een hele ja, een, een waardevolle houding... waarin ik me ook heel erg thuis voel. In twee uur uh, wil ik met de luisteraars eigenlijk praten over uh, de toekomst. En. Uh... Ik leg die vraag nu alvast neer. ook bij jou. Eh, yeah. Namelijk de vraag: van, van als u nou een bijdrage zou mogen leveren. of willen leveren. hoe zou die eruit zien? Als u een politieke partij op zou richten. hoe zou die eruit zien? Daar ben ik gewoon echt heel erg benieuwd naar. En waar zet u dan op in? 0801121. U kunt nu al bellen. Eh, nogmaals, het gaat om een tweede uur. Dus u moet wel een beetje wakker blijven. Dat hoop ik sowieso. Trouwens. <lacht> maar 0801121 is nu al de telefoon. Om als u een eigen politieke partij op zou richten. Um, als als je nou even vanuit het het politieke spectrum zou denken. Dus ik zeg het nog een keer los van de christenunie. Wat, wat, hoe zou, van ik, daar, daar zit nou echt gewoon, uh, daar zit ruimte. Ja, ik denk juist dat dat alle flanken wel redelijk be, uh, ja, bediend worden op dit moment. Eerst, nee, nee, nee, absoluut niet. Juist ook, uh, juist ook in de in de in dat middengedeelte. Dat zit dat zit daar ook nog wel in. Um, ik denk dat op dit moment het, het politieke spectrum een behoorlijke uh, weergave is... Wel van de verschillende opvattingen en meningen in Nederland... over uh, hoe een samenleving ingericht zou moeten worden... of welke thema's je heel erg belangrijk vindt. Um, tot en met de Partij voor de Dieren. Ik, bedoel, uh, ik geloof dat je uh, zover kun je dus al gaan. Dus dat, Zelfs dat soort partijen zijn er ook One nog. One partij. Ja, dus wij um, hebben denk ik al een heel divers politiek stelsel. Het is niet zo dat, dat, dat wij heel erg beperkt zijn. Ik denk, als je het helemaal vergelijkt met andere landen, dat, dat je in Nederland wel heel veel keuze hebt. En dat je dus altijd wel dicht in de buurt kunt komen bij de partij ja, die, die een groot deel van jouw idealen vertolkt. Op mijn voormalige mijn dijden links-rechts mij even te <laughs> houden. De ChristenUnie had nogal een links-imago. Um, zeker in de deelname van het eerste en het laatste kabinet waar jullie in, in zaten. Um, maar jullie lijken nu weer wat naar rechts op te schuiven. Um, ja, ik, nou ja, naar rechts. Het is, het is allemaal zo: links-rechts. Ik, ik zeg gewoon: dit, onze plek zit in nou, het net midden. Als je, <laughs> je niet bij mee bent, ik... Nee, ik snap wel waar dat vandaan komt, maar dat zit er met name er ook wel in. Um, uh, wij blijven ook altijd benadrukken dat de overheid zeker een rol heeft waar het gaat om opkomen voor de zwakkeren. En dat wordt al gauw als links uh, aangemerkt. En wij zeggen van nee, dat is niet zo. Want je als overheid heb je ook een, een, ja, een taak in, in rechten, gerechtigheid, in, in, uh, in groepen die, die, die moeilijk zijn. Nee, maar dat, dat is het deel wat ik het makkelijkst geloof. Omdat dat ook heel zeker het imago van de ChristenUnie is, is dat, dat, dat, dat is wat jullie doen. Ja. Maar ik hoor nou juist de laatste tijd weer geluiden, dat er ook, en dat is ook als vraag aan jou. Is er vanuit de partij druk uitgeoefend op de fractie om uh, eens wat minder uh, ontzettend links te zijn met z'n allen? Nee, nee. Zeker niet. Nee, want het is. Ik denk dat mensen nu een beetje. Ja, dat het nu een ander beeld is ontstaan. Bijvoorbeeld, omdat wij wel verantwoordelijkheid hebben genomen. om de begroting voor 2013 op orde te brengen. En dat tekent ook heel erg de Christenunie. Wij zijn niet een partij die altijd maar. Ja, maar wacht even, uh, je, je, je ontwijkt mijn vraag, vind ik. Want je, oh, okay. zegt, je zegt nee en volgens kom je bij de koenders uit. Uh, nou, als illustratie wilde ik het aangeven. om aan te geven dat het volgens mij niet zo is dat wij. Uh, uh, altijd gewoon in een, in een linkskamp zitten. Maar is het. Goed voor de partij dat jullie herkend worden als een linkse partij. Links van het midden? Nou, ja, ik, ik, ik, ik, ik doe het niet goed of niet slecht. Uh, als mensen dat zo beleven, dan is dat zo. Alleen ik denk dat het breder is dan alleen maar die, dat, dat ene aspect. De, de ChristenUnie is juist allebei, die kanten. Is er binnen de fractie gesproken over het, het uh, wat, wat, wat neutraliseren van dat beeld? Nee iets meer naar het midden, of nadrukkelijk naar het midden... Of iets meer naar rechts af en toe? Nee, nee, nee. nee, nee echt niet op zo'n manier van... wij moeten niet meer links zijn of iets zeggen. Absoluut niet, nee. Wij, wij bepalen onze koers. En uh, die koers die, die, die wijzig je wel eens de, ook ten opzichte van de issues die dan spelen met in het verkiezingsprogramma... dat we net hebben geschreven. Daar zul je net weer wat andere accenten treffen... dan bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma... dat we twee jaar geleden hebben geschreven. Maar dat komt ook omdat er andere thema's spelen. Andere issues zijn die, ja, die, die je misschien wat meer prominent op de agenda zet. Um, maar de, de, de onderliggende... Uh, visie van de ChristenUnie blijft dezelfde. Een van die, die herkenbare ankerpunten daarin is de strijd tegen prostitutie. Daar, ja. uh, daar heb jij jezelf ook. Maak je jezelf sterk voor? Ja. Um, uh, misschien een rare vraag, maar wat is het een principale mis met prostitutie? Prostitutie is um, als je ziet ik, ik ben een, een paar maanden geleden ben ik uh, meegelopen ook in Amsterdam op de Wallen. Dus hebben we hebben ook heel veel uh, gesprekken gehad met prostituees. En wat je daar ziet is, is gewoon mensenhandel. En uh, uh, 90% van de vrouwen in de prostitutie zitten daar tegen hun wil. En dat is zo'n fundamenteel onrecht... Dat, de... dat je dat dus uh, als samenleving ook laat gebeuren. Ja, daar wil ik wel echt met alles wat ik in me heb... wil ik daar de strijd uh, tegen aangaan. Gaat het dan om de strijd tegen, tegen um, um, de manier... waarop het in de praktijk uh, functioneert? Zeg maar, of gaat het ook om het principe van prostitutie? Ik denk beide. Het gaat om prostitutie uh, is uiteindelijk. Uh, er is niemand die op jonge leeftijd zegt: uh, ik ga de prostitutie in. Het is geen, geen baan die je heel graag uh, van tevoren wil. Het is heel vaak komt het vanuit de situatie, ofwel vanuit dwang, ofwel vanuit een, een ja een, een, een, een, vanuit een nood, of dat er een, een andere uh, ja dat een soort uh, middel is waar je niet in eerste instantie voor kiest, maar waar je dan bij uitkomt en uh, in, dat zijn geen situaties die je als samenleving moet accepteren. Wat dus, is het ten principale mis met prostitutie? Dat het een ongelijkheid is tussen. Uh, dat er een ongelijkheid bestaat. Een, een vrouw die haar lichaam uh, moet verkopen. Uh, om wat voor reden dan ook. Dat is uh, nooit vanuit. Ja, een, een soort vrijheid. Daar zit heel veel onvrijheid maar in. Maar je bent dit namens de ChristenUnie. ja Jij laat je inspireren door de Bijbel. Waarom zeg je niet uh, dat dat voor jou leidend is? Ik neem aan, althans, dat dat voor jou heel belangrijk is. Ja, maar dat is ook... Uh, vanuit de Bijbel is dat niet vanuit juist een, een, niet een vanuit een moreel uh, vingertje... de wijzend van uh, gij zult niet. Absoluut niet. Als je daar dan ook uh, de, de Bijbel leest... en Jezus ging om met prostituees... En uh, hij zei niet tegen die prostituees: van uh, wat zijn jullie verkeerd bezig en uh, wat dan ook. Nee, hij gunde die vrouwen, hij wilde juist die vrouwen vrijheid geven. En ik denk dat dat een heel belangrijk thema is. Juist mijn bewogenheid met dit thema komt wel voor vanuit mijn beeld wat, wat, dat een mens vrij mag zijn. Juist ook door mijn geloof en, en, en wat Jezus daarin heeft voorgeleefd, um, maar niet vanuit de morele houding van wij veroordelen de prostituee of iets dergelijks. Helemaal niet. Um, ik, ik wil die vrouwen de vrijheid geven. Wat, wat, maar even, even kort, want dan stoppen we dit onderwerp en gaan we weer naar muziek luisteren. Maar even, hoe zou dat uit moeten zien? Moet dan prostitutie uh, in jouw ogen verboden worden? Zoals het in Zweden is gebeurd bijvoorbeeld? Ja, wij zeggen nu wel van we hebben nu tien jaar of uh, elf jaar legalisering uh, van prostitutie. In die periode is het uh, uh, absoluut niet beter gegaan. Er is nog heel veel mensenhandel in Nederland. Nederland is een hele grote ja, doorvoerhaven, om het, om het plastic te zeggen, uh, voor prostitutie. En dat werkt dus niet. Um, maar dan, het Zweedse model? En dan zeggen wij van je moet nu. Er de, de, de vindt nog een wetswijziging plaats. Op dit moment die ligt in de Eerste Kamer. Maar als bij die evaluatie blijkt dat de situatie echt niet is verbeterd, moeten we serieus gaan kijken naar een Zweeds model inderdaad. Het Zweedse model, wat ze daar gedaan hebben, is het, is het gebruik verbieden. Ja. Ze hebben gezegd van. Uh, uh, niet de prostituee is strafbaar, maar degene die er naartoe gaat. Ja. Uh, en dat hebben ze wel heel ver doorgevoerd. Want het gaat ook uh, bijvoorbeeld om uh, partners van prostituees... die kunnen ook uh, vervolgd worden, omdat ze onbedoeld meedelen. Uh, mee uh, een woning of een bedrijfsruimte ter beschikking stellen is uh, uh, strafbaar. Uh, uh, uh, en degene die er toch doen kan uit zijn woning gezet worden... zelfs als het een eigenaar is van de woning. Dat, dat is ook iets, zover zou je ook wel willen gaan. Ik, wij hebben gezegd van het Zweedse model is niet om het model dat we dat gaan kopiëren. Dan moeten we kijken welke elementen daar goed op van toepassing zijn voor in Nederland. Dit soort situaties, weet ik dat ik zou dat moeten bekijken of dat, of dat hier uh, nodig is of niet. Het gek is dat, sorry dat ik in de reden val, maar het gek is wel dat voor zover er duidelijk is in Zweden of dit werkt, uh, is de mening alom dat het niet werkt. Dit verbod. Nou, dat is niet helemaal waar, want als je uh, ook het rapport leest van de rapporteur Menshandel in Zweden, die heeft zelf aangegeven dat juist uh, een heel groot deel van de straatprostitutie uh, verminderd is, uh, dat uh, er uh, zeker veel minder vrouwen ook vanuit het buitenland naar Zweden toe worden geleid ja. om te kijken om daar in de prostitutie te werken. Je hebt gelijk, dat is inderdaad een onderzoek van, van de Zweedse overheid geweest, 2010 gepubliceerd. Er zou sprake zijn van een halvering. Dan nou schrijft Trouw erover, dat is heel opmerkelijk, de eigen correspondent schrijft dat... want er zijn helemaal geen cijfers over beschikbaar. Met andere woorden, geen flauw idee waar die overheid zich op baseert op dat moment. Ja, het is niet de overheid, het is de rapporteur mensenhandel. Uh, dat is toch echt wel een, een aparte instantie, die hebben we hier in Nederland ook. Maar geen cijfers, dus geen feitelijkheid en dus een vermoeden. Nou ja, het, het, daar in die rapporten die ik heb gezien stonden daar wel cijfers. Daar hadden ze wel ook uh, cijfers gekregen. En ook vanuit, het is overigens niet alleen in Zweden, maar ook in Noorwegen. Uh, veel meer Scandinavische landen inderdaad. Um, en daar hebben ze allemaal hele goede ervaringen ermee. Dus ik wil wel gewoon kijken wat, wat voor elementen daarin zitten... die wij hier in Nederland eventueel ook van toepassing zouden kunnen verklaren. Goed, laten we hopen dat het een discussie op feiten wordt gebaseerd. Want dat vind ik wel heel erg belangrijk. Hoezeer het ook trouwens een, een probleem aanraakt wat, wat breed is. Dat heb je wel duidelijk gemaakt. Carole Schout is mijn gast in dit uur van Kazerloon. We hebben het over de ChristenUnie, waar zij lid van is. Uh, waar zij voor in de Tweede Kamer zit. En we hebben het over... Um, ja, de toekomst. Als u mee wil praten over een politieke partij en u zou denken van, nou, dat is nou een richting, dat is wat ik graag zou willen, dan bent u met name in de Tweede uur van harte welkom op 0801121. The curve of you is curved on me I'd tell you that I loved you Before I ever knew you Cause I loved the simple thought of you For our hearts are never broken And there's no joy in the mending There's so much this hurt can teach us both Now There's distance and there's silence Your words have never left me They're the prayer that I say every day Come on, come out, come here, come here Here beside me Instead of in New York In the art you said You'd never leave I tell you that it's simple And it was only ever thus There is nowhere else That I belong Come on Come on Radio 1, Casa Luna. Frank Dumas. Met als gast Carola Schouten van de ChristenUnie. Um, we hadden het even, even in het plaatje van Snow Patrol. Leuke, leuke muziek trouwens. Ja, dankjewel. Dat ja. vind ik ook. Um, en met een speciale reden trouwens dat je die meegenomen hebt. Ja, de, het is wat melancholische muziek. En uh, zo laat op de avond dacht we nou... dat het uh, uh, Melancholische, uh, dat uh, moeten we er maar inhouden. Ja, ben je een melancholisch mens? Ja, een beetje wel, soms wel, ja. ja. En wat voor momenten? Nou, als je een soort. Ik, ik, ik kan wel echt gewoon op mijn balkonnetje gaan zitten. en dan eens gaan bedenken hoe het, uh, hoe het gaat. Uh, ook, ook in de politiek, hoe, hoe je het doet, maar ook thuis. en uh, nou, Amp... hoe je leven gaat. Of dat het, uh... Maar melancholie uh, associeer je niet met blijdschap. en. Jippie, uh, jeppie, wat gaat het allemaal leuk? Nou, dat kan ook wel. Je, ja, dat kan ook wel een. een uh... Een soort goed gevoel zijn, dat zit er absoluut ook in. Maar wel een, een, ja, wat, wat overziend, wat, wat reflectief, dat uh, heb ik absoluut wel. Je hebt de bedrijfskunde gestudeerd. Ja. Komt uit een agrarisch nest? Uh, vader vroeg overleden. Klopt. Jong overleden, met je moeder uh, nog, uh, en het gezin nog lang geprobeerd een boerderij uh, in stand te houden. Is mislukt? Nee, dat, nou ja, dat, nee? <laughs> nee, dat, is, dat is gelukt. Alleen op een gegeven moment, uh, mede door uh, gezondheidsredenen van mijn moeder. Uh, hebben we besloten om de boerderij wel te verkopen. Maar in die tussentijd is dat op zich goed gegaan. Het is niet zo dat dat mislukt is of zo. Okay. Het is, okay. Nee, precies. Oké, okay. Maar, maar wat, wat heeft jou dat geleerd, die periode? Um, ja, dat was een periode met heel veel verdriet en heel veel moeilijke tijden. Maar ook wel een periode, hoe raar het ook klinkt... Met, waar ik ook wel op een mooie manier op terugkijk. Er was heel veel verbondenheid met elkaar. En we hebben ook heel veel... Echt samen de schouders eronder gezet als, uh, als gezin met echt, ja, de, de vier vrouwen. Meisjes waren we eigenlijk. Maar, um, en ook wel heel hard werken. Gewoon doorzetten. Um, gaan voor je idealen. En, um, en ook gewoon zorgen dat je daar uh, ja, je er echt voor inzet. Je bent bedrijfskunde gaan studeren in Rotterdam. Ja. Um, daar ben je ook blijf, <coughs> blijven wonen. Klopt. Um, in, in een Vogelwijk, dat is net even over. <laughs> is dat toeval dat je in een. Uh een Vogelaarwijk bent gaan wonen? Nou, in, in, uh, ik, het is de wijk waar ik in mijn studententijd ben komen te wonen. En dat was een, in die tijd natuurlijk uh, ja, de wijk waar de, de, de huren laag waren. Dus dat is voor een student handig om daar dan een woning te huren. Maar ik ben wel van die wijk ook gaan houden. Dus ik ben daar ook daar eigenlijk wel door blijven wonen. Maar het is een wijk inderdaad met al zijn mooie... maar ook met zijn uh, moeilijke kanten wel, ja, zeker. En wat zijn die moeilijke kanten? Nou, ik moet zeggen dat het de afgelopen... ik woon er nu uh, zo'n 17 jaar... Um, dat er al een heel stuk verbeterd is. Um, maar in de beginperiode was het ook nog echt de tijd... dat bijvoorbeeld uh, de, de, de drugsrunners uit uh, het Frankrijk... echt uit de, uit de wijk werden gemapt, uh, Veel drugsproblematiek. Uh, um, heel veel... Uh, nou ja, de, de, de, de oorspronkelijke bewoners, de Nederlanders... Uh, de, als je het dan zo scheiding zegt... maar de, de autochtone bevolking trok weg... Uh, het was echt een, een arme wijk en uh, met, met al zijn stadsproblematiek. En ja, nu van Lieverlee is dat zeker wel weer aan het opkrabbelen. Maar dat blijft altijd wel een punt van aandacht. Welke wijk is het dan? In Delfshaven. Maar dan niet het de Chieke deel? Nee, dat is een heel klein stukje. Dat is heel mooi. Maar ik woon uh, gewoon uh, in het uh, normale gedeelte. In het normale gedeelte. Ja. Um, daar woon je met, met jouw kind? Ja, klopt. Um, je bent niet getrouwd. Is, is dat in de ChristenUnie iets wat opmerkelijk is uh, en waar, waar wenkbrauwen om, omhoog gaan? Of ben ik, klink ik nu heel ouderwets? Um, ik heb daar nooit uh, problemen mee gehad. Um, ik, wat ik al zei, ik werk natuurlijk al wat langer bij de ChristenUnie, maar ik heb toen gelijk al aangegeven dat ik mijn zoon alleen opvoed. En dat was geen probleem. En uh, dat is het, uh, ja, voor zover ik weet, nog steeds niet. Uh, iedereen accepteert dat en... Uh, is zelfs ook ja, uh, vaak heel uh, behulpzaam. Of al zeggen we als van. Uh, juist in die tijd ook nog als medewerker. Dat ze zeiden: hé, hey, uh, kunnen we dat goed organiseren met je werktijden en dergelijke. Dus uh, ja, voor de Christunie uh, zijn wij ook gewoon een gezin. Maar met jouw zoon uh, woon je in die wijk waar, waar nog steeds wel enige reuring is. is. Is dat prettig wonen? Uh, uh, soms wel, soms niet. Uh, de, de, juist met een kind moet je daar wel wat creatief in zijn. om daar inderdaad goed mee om te gaan. Um, het kost wat meer inspanning, moeite om echt uh, nou ja, de plekken, uh, vooral als ze wat kleiner zijn, om, om te gaan spelen of dat soort zaken. Maar tegelijkertijd is mijn zoon, uh, houdt volgens mij ook heel erg van die wijk en uh, vindt er zijn weg ook prima. Als je nou kijkt naar, naar de, uh, de omgeving waarin je woont uh, en even terugkomt op waar we het net over hadden, uh, namelijk de verhouding overheid-burger. Uh, uh, veel mensen juist in jouw wijk waarschijnlijk zijn ontzettend boos op die overheid. Um, waar, waar gaat het nou niet goed op dat lokale niveau wat jou betreft? Nou, op het lokale niveau gebeurt er juist wel heel veel. En dat zien mensen ook wel. Um, juist in, in de wijk waar ik woon is het de laatste jaren wel heel veel gebeurd... ook met, uh, met, met, uh, met de renovatie van woningen en dat soort zaken. Maar ook wel weer, aan de ene kant, dat je ziet dus dat de overheid... met name in die periode van dat er dus heel veel uh, geld kwam voor die armere wijken... Dat ook heel veel initiatief dat toch al leefde in die wijken eigenlijk ook weer geformaliseerd werd. Er kwam geld, er kwamen instanties die dat allemaal gingen overnemen. Nou, die zijn nu allemaal weer teruggetrokken, want het geld is er weer niet. En nu voelen mensen zich inderdaad met lege handen staan. Terwijl daarvoor. Uh, heel vaak die mensen zelf het initiatief al op zich hadden genomen. Voor? Om wat bijvoorbeeld te doen? Nou ja, ik, een voorbeeldje. Wij, hadden, wij be, ik woon met een aantal mensen om, rondom een soort binnentuin. En wij uh, organiseren daar zelf wel eens onze barbecue en onze Sinterklaas en dat soort zaken. Toen kwam er op een gegeven moment uh, heel veel geld vanuit die vogelaarmiddelen. Nou, toen kregen we enorm veel geld vooral die barbecues, weet ik van me niet. En nu is dat geld er niet meer. En nu staan mensen, ja, een beetje van, ja nou ja, er is geen geld, dus we laten het maar niet doorgaan. Terwijl nou, daarvoor dat... was er heel veel initi eigen initiatief. Je ziet, eerst worden mensen boos dat dat initiatief hun ontnomen wordt. En op het moment dat, ja, dat het dus er niet meer is... dan vinden mensen het heel moeilijk om dat weer op te pakken. En dan zakken ze achterover, zijn ze boos. En uiteindelijk is dan de boosheid groter dan daarvoor? Nou ja, dat is wel, ik vind dat groot. wel een, een soort schrijnend, op microniveau... een soort schrijnend voorbeeld van hoe je dus als overheid... misschien met allerbeste bedoelingen... maar juist die kracht van de samenleving echt toch teniet kunt doen... En dat is wel een belangrijk punt, denk ik, dat, we, dat je als overheid... daar heel erg bewust van moet zijn wat je dan aan het doen bent. En zo dus niet. Nee. Carola Schouten. Um, wij gaan het straks in een tweede uur hebben over um, politieke partijen en de toekomst. Um, en de vraag aan u als luisteraar is of u wil um, bijdragen aan het politieke landschap. Stel dat u dat doet. Stel dat u een politieke partij op zou richten. Hoe ziet die er dan uit? En waar zet u op in? 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. 0800-1121. Twitteren kan hashtag kazeluna of hashtag Dumosh. Een mailtje naar kazeluna.ncv.nl. Die komt ook aan. dan gaan we straks praten na het hoorspel daarover. Carole Schouten, zaterdag congres. Um, vol vertrouwen neem ik aan. Ja, ja. En wordt dat allemaal happy, clappy en gezellig? Ik verwacht wel dat het een mooi congres gaat worden. Ja. We gaan het allemaal meemaken samen met de andere partijen die ook con con congresseren op diezelfde dag. Dank dat je hier was. Ja, graag gedaan.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 En dan komt hij uit. Oh, daar zitten ze. En waar is dat gat nou? Daar. Gaan ze daar door? Ja, hoor. Reken maar. Wat een leuke katten. Hoeveel hebben jullie er nou? Veertien. hè? Ja. Ad? Ja, veertien. <lacht> een mythische tuin. Ja, hè.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 Jullie hebben nog altijd geen auto. Wat ben je aan het lezen? Siméon. Verrekt goed. Als je de gewone Franse omgangstaal wilt leren... dan moet je Siméon lezen. Binnen Frankrijk? Nee, ik niet meer. Nee. Die tijd heb ik gehad. Maar als ik, zoals jullie, regelmatig naar Frankrijk zou gaan... dan zou ik Siméon lezen.